Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden gaat na zijn vierdaagse reis... door het Midden-Oosten met lege handen naar huis. Het is hem niet gelukt om de band met de Arabische wereld... noemenswaardig te verbeteren. Op de laatste dag probeerde Biden Saudi-Arabië ertoe te bewegen... om meer olie te gaan produceren. Maar volgens de Saoedische kroonprins Bin Salman is dat onmogelijk. De ontmoeting met Bin Salman kwam Biden op veel kritiek te staan. In zijn verkiezingscampagne had Biden nog beloofd... dat hij van het autocratische saoedi arabië een paria zou maken. In Australië is een zeldzame albino walvis aangespoeld. Het dode dier ligt op een afgelegen strand in het zuidoosten van Australië. Het is niet duidelijk wanneer hij is aangespoeld. Mogelijk gaat het om migaloo, de enige albino bultrug die tot nu toe is waargenomen. Het dier heeft geen huidpigment en is dus wit. Migaloo werd sinds 1991 via een chip gevolgd. Twee jaar geleden raakte hij vermist doordat hij zijn chip was verloren. Wetenschappers proberen nu aan de hand van beelden en genetisch materiaal te achterhalen of het inderdaad Miguelu is. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië moeizaam met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. Met de overwinning vestigde Oranje een record door 18 WK-wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. De hockeyvrouwen verdedigen morgenavond hun wereldtitel tegen Duitsland of Argentinië. Robert Lewandowski vertrekt bij Bayern München en gaat naar FC Barcelona. De Catalaanse club aansde al een tijd op de pol, maar een akkoord over de transfersom liet op zich wachten. Bayern München meldt nu dat ze eruit zijn. Naar verluid gaat het om een bedrag van 45 miljoen euro, dat door bonussen nog iets kan oplopen. Het weer. Vannacht koelt het flink af. Minima tussen 7 en 12 graden. Morgen een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N232 van Amstelveen naar Haarlem staat voor de aansluiting met de A205... een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten.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 Het eerste uurtje, het beste van dance, RB. En een beetje pop tussendoor. Natuurlijk, het laatste shownieuws. De party update en de tien beste plaat van het doofstroep. Zoals in het tweede uurtje, DJ Mouse met zijn Global House vibes. Dan straks in het derde uurtje, vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Caval Skelly. En dan opening, een gouden oude klassieke. Ja, persoonlijk een van mijn favorieten. Een van de weinige favorieten die de man ooit gemaakt heeft: Bob St. Klamert World Hold On. Die samen deed met Steve Edwards. Dan hebben ze een uh, a Fisher, een a rework. Van gemaakt en hij is lekker. Het blijft een mooi nummer. Je moet ervan houden. Maar uh, ja, hij doet het weer fantastisch. Vandaar dat we daar ook mee opende. Onderweg zo meteen Antoon. Ook maanden die jeugd vertegenwoordigd, maar eerst die Tanobi en Dr. Packer met Sublime. Door het hier op CFM's antwoord in de Nightwalker. Yeah. Ladies and gentle. welkom bij Niemand Minder Dan, de jeugd van tegenwoordig en sterrenzanger is maar. Ik ben op jou, let's be up gang. Your love is hot, net Piet Oma. Bliss me, bliss me met je lippen. You my leg day, kan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem een petje af voor je en That's no cap. Your back, ik heb het, oh snap. Your love is your van Ik droom om maanden van het e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 Met Olivia. En daarvoor horen we Maan en de Jeugd van tegenwoordig. Met Naar de Maan. Zie je, we hebben voor de Nightwalk. Vandaag uh, waren we de hele dag. Uh, waren we aan het wat genieten van het zonnetje. En dat deden we in permanent op het Leegwaterpark. Want er was vandaag Electronic Picnic. En ik kom daar al, uh, ja, ik denk 7, 8 jaar. Kom ik daar elk jaar. Dus ja, uh, het eh, was weer heel gezellig. Ik ga er straks meer over vertellen. En uh, de Zwarte Cross, die is donderdag begonnen. Hè? Twee jaar lang uh, was er geen Zwarte Cross vanwege de coronamaatregelen. En onder meer direct. De snelle en de dijk, die zullen er zijn op de Zwarte Cross. Dat uh, allemaal blijft tot uh, zondag. Het grootste, uh, ja... Uh, Motorcross festivalen ter wereld en uh, ja pinkpop. Als we het over hebben, pop hebben, pinkpop en Lolens, die is daar nog klein bij. Het wordt omgehouden op de schans. het geldt dus een lichte voeren Bokken uh, en rijden. maar dan heb je ook wat mega groot. Ik denk wel 100 voetbalvelden grote. Met allemaal mega teentjes. Uh, Diego tegen tegenwoordig Typhoon, Denny Vera, Kensington maken allemaal deel uit van, uh, van, uh, van deze editie en uh, uh, de directrice Tante Ricky. Je moet kennen. Fantastische vrouw, die je zwaait af, die gaat met pensioen en uh, ja, je moet het meegemaakt hebben. Je moet er uh, meerdere malen geweest zijn, wil je tante Ricky een beetje kennen, als moet je maar googlen. Fantastische vrouw, echt waar. GFM Zandvoort, de Nightwalk, zometeen Danny Taniglia met de, de zo komt er lekker uit jongens, diertje. De Brooklyn, uh, Gypsy, Mariersi, Krasi Pizza en Laurent Simeka met 1 No Sunshine. Je de Tommy Boy Radio Edit.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 Come on and move All the girls, shake and on and bounce and and and and and and and and and and Then break. That's the culture of house music. Let your body be free. Feel the spirit. And be who you wanna be. Shake to the rhythm of the house room. So follow me to the dance floor, and let the music help you find your inner peace. Bringing people together, let your mind and your body be free. Come on and move, let's shake it, feel the spirit, be who you want to be. Best culture house music. Let your body be free. Fill the spirit and be who you want to be. ZFM's Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. voor euh, Mickey Moore. En die zieken hebben we een in All About The Culture. En zo wordt het even tijd voor uh, de party update. Wat voor leuke feesten er gaan in dit weekend. En natuurlijk vandaag op 16 juli 2022. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Je bent welkom vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up onze eigen Zandvoortse Raymundo. En hij heeft een line-up daar de hand En vanavond heeft hij meegemaakt. Michael Mendoza en de MC is Marbo. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Maar als we wat verder doorlopen, komen we bij Club Air. Dan ben je vanaf 10 uur al welkom tot 5 uur in de ochtend... met Throwback Every Saturday. Dat is je hip hop en R&B. Voor meer informatie, check de website throwbackafgekort.nl... of air.nl natuurlijk. En wie dan allemaal komen? Ik heb geen idee. Moet je gewoon even googlen. En nog een wekelijks feest in de Melkweg vanavond. Encore begint rond de klok qua middernacht. Het duurt ook tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg Hip-Hop en R&B. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere Prime, Join, Washington, Guerrero en Lee Mills. En de het bij MC Nana. Dat vanavond dus uh, in de Melkweg het weekensfeestje feestje Ancor, Hip-Hop en R&B. En vragen natuurlijk uh, als je van het stevigere werk houdt. Ik vind het iets te stevig. Het uh, Dominator Festival is uh, vanochtend om 11 uur al begonnen. Ja, het is vroeg Vroegmeester Festival. Het begin om 1 uur, maar uh, Dominator begon uh, vanochtend om 11 uur al. Duurt dat vanavond 11 uur. En het gebeurt allemaal in Eersol op de BuiVendreef. Dat is het landgoed uh, Duinenwater. Dat is het uh, Dominator Festival. En voor meer informatie check de website dominatorfestival.nl. Met onder andere Angerfist, Miss uh, K8, Seva, Party Racer, Radical Redemption, Paul Elstak, Mad Dog, The Plea, uh, Promo, The Dark Raver. Nou, te veel om op te noemen dat allemaal dus uh, vanavond. Uh, of in ieder geval, de hele dag al. Tot vanavond 11 uur. Dominator Festival in Eerstol. En nog meer leuke feestjes. Ja, het feestje waar ik natuurlijk vandaag was. De hele dag. Nou, ik ben er al de hele week eigenlijk. een Beetje geholpen met opbouwen en alles. Vinden we leuk, gezellig. Electronic Picnic Festival. De tiende editie. En ook dat was... Een paar jaar was dat, was dat er niet. Ja, vorig jaar waren ze helemaal klaar met de, met de verbouwing. Alles klaar om op zaterdag te beginnen. En toen dan was er natuurlijk die persconferentie. En ja, het ging niet meer door. Ja, tafeltjes en stoeltjes. Maar ja festival met de avond dus gaat het niet worden maar in ieder geval uh, tot vanavond 11 uur electronic picnic festival de tiende editie bestaat al tien jaar ja, eigenlijk al iets langer maar electronicpicnic.nl voor al die informatie en uh, ja de dj's uh, het zijn er een heleboel lafuente heb ik vandaag gezien en uh, uh, mental theo volgens mij was die de live dr root waren er. het waren ja het waren drie podia's ja, house uh, urban Galactic Guilty Pleasures, Party, Freestyle, Hardstyle. Dat kon je allemaal verwachten. En dat over drie stages. Urban stage, party hardy. En natuurlijk ja, de main stage, house en meer. En uh, ja, ook lekker eten. Picnic. Area. Ja, je moet er geweest zijn om, uh, hè, om het een beetje te begrijpen. Maar het, het is elk jaar weer fantastisch. Ik, uh, ja. Het is een aanrader Electronic Picnic. En tot zover ook de party update. Ja, natuurlijk ook nog zwarte cross. Donderdag begonnen, duurt nog tot morgen. Als je houdt van het stevige werk, uh, hè. Uh, rock and roll en, en, en boeren. Ja, boeren ook. Nou ja, die, uh, eh, die gunnen we het allemaal. Ik bedoel, uh, al dat gezeur over al die vlaggetjes. Ik vind het wel iets hebben. Vlaggetje omgekeerd. Nederland is gewoon in nooddebt. Zal Zandvoort Muziek. Daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Deze zaterdagavond. Wat dacht je van Paul van Dijk en uh, Austin Leed? Met such a feeling. It's such a feeling.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 En daarvoor uh, white label to Talk To Me Now. ZIWM's antwoord, het is tijd voor de, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? Op de stream, op de festivals en natuurlijk op de radio. Deze week op 10, uh, BB Girls in de Nick Fatsuli remix van For The Same Man. Op 9, Jamie Jones bij Paradise. Op 8, Michael Bibi met La Mergea. Op 7, Martin Herger en Chami met de Calling. Op 6 deze week, DJ Waddy, Sean Finn. In de Casino-remix van Pasilda. Uh, Op 5, Drake met Massive. Op 4, Bob Sinclair. In de remix van Mark Broom met uh, I Feel For You. Op 3 deze week, uh, Rune en Claptone. De Claptone-remix van Calabria. Oude gouden zomerse platen in een nieuw jasje gestoofd. Deze week op twee. De plaat die uh, vorige week nog op één stond. En uh, die weken daarvoor ook nog. 11 Sister System met Afraid to Feel. Dat betekent dat we een nieuw nummer 1 hebben. Bob Sinclair. De remix van Fisher met World Hold On. Dat is natuurlijk samen met Steve Edward. En uh, ja, je hebt hem al gehoord. Hè? Als opening heb ik hem al gedraaid. Uh, de nummer 1 in de Rijk 10. Bob Sinclair. Het World Hold On in de Fisher uh, Rework. En ik heb wel andere muziek voor je. Dat klinkt ook lekker. Want ja, uh, om na nou twee keer dezelfde plaat in, uh, in een uur te draaien. schiet ook niet op, hè. Wat dacht van Urban Days met Wait a Minute. Door het hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. Hey! Op u vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de club Italië... met DJ Cabaschelli. Ik zou zeggen, blijf luisteren, tot zometeen na de break.